Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulpdiensten zijn slecht bereikbaar door een storing. Er zijn onder meer problemen bij de kustwacht en de marechaussee. En inloggen met je DigiD zou op dit moment ook niet bij iedereen lukken. Bij de brandweer, politie en ambulance gaat het sinds gisteravond ook niet lekker. Hun interne communicatie ligt eruit. 112 is wel bereikbaar. En dan is er ook nog een storing op Eindhoven Airport. De hele ochtend kan er al niet opstijgen of landen. Dat is balen voor deze reiziger. Ja, heel erg vervelend. We hadden al uh, eigenlijk uh, over iets minder dan een uur hadden we eigenlijk in de lucht moeten zitten. Maar dat gaat er nu helaas niet worden. En er wordt ook uh, heel slecht gecommuniceerd met de passagiers, hoe uh, lang het nog allemaal gaat duren. Wat heeft u te horen gekregen? Uh, eigenlijk nog niks. Of alle storingen met elkaar te maken hebben, weten we niet. NAVO-landen komen vandaag bij elkaar na de grote Russische luchtaanvallen op Oekraïne van de afgelopen dagen. De Oekraïnse minister van Defensie wil op die bijeenkomst duidelijk maken wat zijn land het hardst nodig heeft. Dat is een lange lijst waar niet alleen wapens op staan, zegt deze expert. De toestemming van de Amerikanen, de Britten en de Fransen om hun lange afstandswapens tegen de lanceerinstallaties... ...en vliegvelden in Rusland te gebruiken. Want tot nu toe willen die landen niet dat hun zware wapens in Rusland worden gebruikt... ...omdat ze Poetin niet willen provoceren. Wout Weghorst speelt komend seizoen in het shirt van Ajax. De Oranje Spits maakt de overstap van Burnley in Engeland naar Amsterdam. Bronnen zeggen dat de clubs er al uit zijn. Vanmiddag is er wel nog een medische keuring. Afgelopen EK maakte Weghorst nog het winnende doelpunt... ...in de eerste wedstrijd van Oranje tegen Polen. En het was een chaotische bende bij een tankstation in Eindhoven gisteravond. Op social media ging het gerucht dat je daar gratis kon tanken. En dus trokken mensen er massaal met jerrycans naartoe. Ook zou er een tankslang uit iemands handen zijn getrokken. De politie besloot de benzinepomp af te sluiten om het niet uit de hand te laten lopen. Of er echt gratis kon worden getankt of dat het geld gewoon pas later van de rekening wordt afgeschreven is niet duidelijk. Volgens het tankstation was er in ieder geval niks mis met de automaten. En het weer nog, een zomerse dag met veel zon. Overal strak blauw bij Max 27 tot op sommige plekken wel 31 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, rijdt het verkeer langzaam tussen knopend Koenplein en Amsterdam Oud-Zuid, 7 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom luisteraars bij het tweede uur van uh, zaag de week door. En het is me weer gelukt, ik heb hem weer doorgezaagd, het eerste uur. En dit is niet Marty met zijn gouden trompet, nee, dit is uh, Herb Elbert en zijn Tijuana-bruis. Uh. Maar we gaan het tweede uur beginnen, luisteraars, met een nummer. Nou echt, om te janken zo mooi. Wim voor jou. Het is nog live ook. Ja, ja ook van live. Maarten van Roosendaal. Kom ik wel overheen hoor. Een keer of drie. Nou, ze zijn al het repeteren, kinderlijk. nou ja. ja. Wim, hij komt er aan hoor. Hij komt er Ja. Waarom nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders? En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooie? is kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan, toch lonken harken staan op baarste. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wilpser dan het wilpste. Ach, ik ben God dank. Dus nog een keer, een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is op de Janken zo mooi. Mooi, oh, oh, oh. op de Janken zo mooi. En zie de Ieren zijn auto pronken met een stamper zoals als koralen. Een vader rolt haar blaren als een leeuwanetong. En zie de veulers dan toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de weide wilgen. De puppies rennen rondjes, bijtend naar hun eigen staart. Kan het leuker dat het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is op de Janke zo mooi, mooi. vingert zich wel lustig en het onklaart onbezonnen. En ik mezelf optel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. Het is om te zo mooi, mooi, om te zo mooi. Ja, zeer terecht applaus voor de maken van Roosendaal met Om Jankers en mooi. En het is zo luisteraars, uh, een beetje, het past een beetje in de stijl ook van uh, uh, onze andere uh, vaderman uh, Nou, Die heeft een mooi nummer, dat heet Wit Zand. Heb Willem ook al eens aangevraagd. Laat ik nou even zijn naam, dat is niet te geloven. Niet. Je korte termijngeheugen, duift. Dat, dat gaat niet best met je, jongen. Dat gaat niet best. Nee, dat, dat, dat klopt, luister, dat gaat niet best met mijn korte uh, termijngeheugen. Nou, ja, goed, in ieder geval, uh, uh, u, u weet wie ik bedoel. Uh, het gaat over wit zand. En, uh, nou, ik kom er zo wel bij op. Het is, het is eventjes een, een blackout, heet dat. Ja, not in ruimte, dat is het zo. So.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 Further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than right, nothing physically, recklessly, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing. Wine. Met uh, nothing rhymed. Ja, en luisteraars, ik heb mijn korte termijn geheugen. Het was inmiddels ingedaald, maar ik kreeg ook nog even de herinnering bevestigd dat we het natuurlijk, uh, als het om wit zand gaat, over Stef Bos hebben. En Stef Bos heeft een beetje, uh, een beetje dezelfde. Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, Dezelfde talenten als Maarten van Roosendaal en omgekeerd. Hè? Ze houden allebei van de woordkunst en daar houdt mijn goede vriend Willem Bruist ook, van. vandaar dat ik het nummer zo mooi mogelijk en zo lang mogelijk... en in zijn volledigheid wilde laten horen voor Willem. Ja. Als het om de liefde gaat, dan gaat het ook wel eens om de liefde tussen bloemen. En Deze is wel heel oud, maar wel leuk. Korstijnen betorgen. Een gele krokes en een witte hyacinth. Stonden te vrijen Op een plekje uit de wind Ze waren gelukkig Zo blij als een kind Hij zoende die krokers En zei de hyacinth Hij wilde haar trouwen Die witte hyacinth En ging naar de vader Om de hand van dat kind Pa wilde niet weten dat zijn kind werd bemind. en hij sloeg ze krokus. Ze bloed eigen kind, en vader zei: daar kan niks van komen. Weet wat je begint, want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacinth. En alle bollen negeerden de familie Hyacinth. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen. Toen kwam er een expositie. Van Narcissus tot Hyacinth. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning... een krans met een lint... vanwege zijn stamboom... en zijn originele tint. Ja, ontroerend, hè Tom Manners. En als ik nou vertel dat in de tijd dat hij populair was... en de, de zwart-wit-tv nog uh, uh, het enige beeldje uh, was... wat je in de huiskamer had staan. 43 of 53 centimeter. 63 ook geloof ik, dat was dan de grootste. Uh, zwart-wit-tv en dan uh, de hele jeugd op woensdagmiddag... was er dappere dodo, ik noem maar een straat. En uh, dan stond de hele jeugd uh, voor de deur... bij uh, de persoon in de straat die als eerste... Ja, ik bezit was van zo'n zo te televisieapparaat. Uh, en ja, Doris, Tom Anders, die kwam dan op zaterdagavond altijd voorbij. Dan kwam de hele familie, uh, kan ik mij herinneren, kwam bij elkaar, uh, bij degene, en dan zeg ik het nog maar een keer, die dan een televisie bezitten. Want het was niet zo uh, vanzelfsprekend dat je in die jaren meteen al een televisie in je huis had staan. Kostende patiënten. En uh, ja, over het algemeen uh, was er armoede. Nou ja, armoede. laten we zeggen, schaars in de penningen, uh, dat stond toch wel bovenaan. En uh, ja. ja, nou ja, zo was het luisteraars. En Mardoris, Tom anders. Uh, die zorgden voor volle huiskamers... en lege straten op de zaterdagavond. Dat, uh, ja, dat is gewoon zo. We gaan even genieten van... Uh, Waar alle bloemen zijn. We hebben net uh, genoten van. Uh... Waar zijn al de bloemen toch? De ook eens hier zin. Dit is Conny van de Bos. Waar zijn al de bloemen toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de bloemen toch? Meisjes plukten ze en nog. Wie van ons. Weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de meisjes toch? Van lang geleden. Waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de meisjes toch? Mannen kusten ze en nog, wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de mannen toch van lang geleden? Zo. Weet dat nog Waar zijn al de graven toch Van lang geleden Waar zijn al de graven toch Waar zijn ze nu Waar zijn al de graven toch Nu begroeit met bloemen af Wie van ons Weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de bloemen toch? Van lang geleden. Waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de mannen? Alles lang vergaande nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar is toe waar die bloemen zitten? Weet jij waar de bloemetjes allemaal gebleven zijn? Nou, niet hier in de studio. Er staan geen bloemen. Ik, ik even om mij heen kijken. Ja, er staat één plant. Uh, nee, er staan twee planten. Ja, twee planten. In de studio. Dat is om het klimaat in orde te houden. En natuurlijk de CO2-uitstoot en zo. En, uh, nou, uh, uh, Hans de Booi. Die uh, heb ruzie met zijn Annabel. U leust het naar deufzachter de week door. Iemand zei: Dit is Annabel.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 Ik kwam al licht door de ramen, ze zei: Ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens, Annabel, en ik dacht: Ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht: Ik draai me om en slaap nog even door. Maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.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 de lokertist gaf tweemaal enkele reis. En Annabel keek even opzij. Ik zei, ik heb je gevonden vandaag. Ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona Praag, al reis je door naar het eind van de wereld. Ik ga met je mee. Hé, hey? Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Ja, volgens mij de eerste hit van Hans de Boy. Dat was niets zonder haar! helemaal niks zonder haar. Annabel, we gaan even genieten van uh, The American Breath. Met Ben Me, Shake Me, Anyway You Want Me. Ja, Damon Corner heeft het ook opgenomen, luisteraars. Bend me, shake me, anyway you want me. Maar dit was de, The American Breeze met hetzelfde nummer. Met dezelfde titel, ook toevallig, hè. Uh, Erika Bruin uh, uit Zandvoort. Die wil zo graag nog een keer de gehaktbal van Toon Hermans horen. Nou, vooruit Erika. De society figuren, that's a special kind of people. Huh? In society mensen, dat beweegt anders, dat heeft een heel andere allure. Weet je waar society figuren veel meer werken? Werken veel niet? Lind? <lacht> dit is puur society. Puur society. <lacht> dit wordt er veel gedragen door de grote society figuren? Hè? <lacht> Zo zitten de society figuren bij de grote diners. Aan de tafel, zo met die linten om. Ze dragen het lint eh, onder de jas, dwars zo onder de jas. Maar ze kunnen het omhouden als ze naar het toilet moeten. Ja. Nou, nou zie ik in mijn gedachten. U ook? In mijn zie ik zo'n hoge autoriteit? Die zie ik thuis in de badkamer in zo'n lange jeger onderbroek. Met zo'n beetje laag kruis erin. Helemaal geen Kruis, weet je. die ze lint niet vinden. <racht> en dan hoor ik die man al roepen Annie, ik kan nergens mijn vinden. <racht> en dan roept hij, kijk eens in het naaimandje. <racht> <racht> en dat ding, dat moet toch ergens liggen? En dan ligt het in het naaimandje. En dat is natuurlijk geen COVID, hè. Want zo'n lint... Dat moet gedragen worden in een milieu. In een milieu van avondtoiletten en décolletés en parfums. Dan komt dat uit. Tot... Ik, ik ben eens geweest bij zo'n groot banket. Bij, bij een society banket. Daar ben ik bij geweest. Mensen, weten niet wat je ziet. Zeg. Prachtig. Zeg. Hele banket. stond een hele lange tafel. Met allemaal heerlijkheden van het banket op tafel. Met, met champagne. Met diverse wijnsoorten en de hele society aanwezig. Achter elke stoel stond een man in een livrij, Zogenaamde livrijers. Die, die, die man doet niks, hij schuift alleen maar met je stoel. Zo. Want ik dacht nog, laat die maar schuiven. Hè? Je moet oppassen, want je zit er zo naast, hoor. Ik voelde ook eerst altijd even zo met een hand zo. Maar mensen, chic zeg! Met kroonluchters, iedereen met goud en brillanten en diamanten. Hele society aanwezig. Hoe ze elkaar groeten. Zo van hi, society. Oh, is het, mooi. het is een wereld apart, hè? Banket. Ik vind het woord al zo mooi, banket. Hij gaat naar het banket. Het is heel anders als hij moet nog warm eten. Ik moet het zelf doen, want het eten was warm. Want ik heb me gek zitten blazen, weet ik nog eens. En wie zat er het eerst aan tafel? Ja, ik stier van de honger, denk ik gezegd. Het gezicht. was fout, wat ik deed was fout. Ik gooi het hele protocol op weg. Ik drie keer gooien, hè. Ja, maar ik stoeg een rot figuur, hoor. Ik zat alleen aan tafel op een gegeven moment. En toen kon ik die knoop niet loskrijgen van mijn servet. Ja, het was helemaal fout. In, in dat gezelschap van al die autoriteiten, die hoge functionarissen, daar, daar ga je niet zomaar aan tafel. Dat heet ook niet aan tafel gaan, dat heet aanzitten. Ja maar kwaad. Aan zitten. Excellenties zitten aan, aan het banket. Twee keer aan. Excellenties zitten aan. Aan het banket. Dus niet ze zitten aan het banket. En nee, nee. Nee. Per se niet. Want ze mogen nergens aanzitten, Nee. Want ik zag één minister die, die zat even ergens aan. En die werd gelijk op zijn vingers getikt. Want toen zei ik nog, dat kun je in je zak steken. Zei ik. En toen wou hij het in zijn zak steken. Maar dat mag niet. Bij zo'n banket mag je niets in je zak steken. Want ik wou een bal gehakt in mijn zak. Lag vlak voor me. Prachtige bal. Ik heb een mooie bal gehakt. En ik heb veel ballen gehakt gezien. Heel. Maar dat was geen gewone bal. Dat was een galabal. En ik had hem haast in mijn zak. En toen komt zo'n livreien. En die zegt: leg neer die bal. Leg neer die bal. Nou ja, ik leg die bal neer. Scheidsrechter erbij, u weet hoe dat gaat. Hij, hij fluiten. Ik zeg: Vet, maak niet zo'n drukte, daar ligt die bal toch? Hij zegt, iets dat hij zelf de bal is. Ja, wat dacht jij dan? Ik Dacht je dat ik naar het banket was gekomen met een bal gehakt? maar is afgedaan. Nou, lach ik erom, mensen, maar ondertussen, zeg. En aan tafel, ik had het water in mijn handen staan, zeg. Het is heel moeilijk om je in die kringen te bewegen. Ik heb mijn haast niet bewogen, dat mag ik wel Ja, je moet om alles denken. Om alles moet je denken. Je hebt een tafeldame, dat weet u, hè. Bij zo'n banket dan krijg je een tafeldame aangewezen, hè. Tafeldames die zijn uitsluitend voor een tafel, hè. Denk niet, ik ga met haar op de canapé zitten hoor. Het zijn weer andere dames. Het zijn de hè? Maar zo'n tafeldame, die wordt je aangewezen. Hè? Je kunt niet zeggen: geef maar die tafeldame Nee, aangewezen. Daar staat zo'n stok. Zo'n aanwijsstok. U kent die stokken wel, hè zo'n rubberdopje erop, hè. En dan wijzen ze je zo'n tafeldaan. En ik had een mooie, zeg. Mijn tafeldaan was heel mooi. Een douairière. Ze zegt zeg maar, doe het helemaal, zeg. zeg, zeg. Mooie, volle tafeldaam Met zo'n grote vestibule. Er was meer dan een tafeldaam, Er was een uitschuiftafeldaan. In des. Ja. Zeg, en ik heb nog een vlater geslagen mensen. Ik heb ook oh, ontzettend, oh, zeg. Als ik er nou nog aan denk, dan nee, ik krijg ik kippenvel, zeg. Nee, ik zat er een tijdje aan tafel en dan word je toch alweer een beetje vrijer, hè. Het was een beetje geacclimatiseerd, hè. Toen zeg ik ineens, zeg. Het was eruit voordat ik ergens had. Hè? Toen zeg ik ineens, heren geef de appelmoes eens door. Zo'n kop. En naast me zat er een die had ook zo'n kop. Maar die had hij al jaren. Wat kun je, je voorstellen, mensen, om in die kringen te zeggen: Heren, geef de appelmoes eens door. Dat is helemaal fout. Je hoort te wachten tot de appelmoes voorbij gaat. Sorry. Ja, het mooiste is, ik zag de appelmoes voorbij gaan. Want ik dacht nog, hé, daar gaat de appelmoes. Nee, ik wou niet vragen, waar gaat de appelmoes in toe? En ik weet nu nog niet waar de appel... Ja, het blijft niet verder, het Toon Hermans met zijn uh, conferentie over het uh, statiebanket. Lay back in the arms of someone. Nu luistert naar Duifzaag de week door. Luisteraars op de woensdagochtend. Uh, wekelijks van 9 tot 12 uur. We gaan even naar de oude kern van Zandvoort. Joltaan. Doen we met de kors. She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broke down.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 De break, break, shake, break, break, break, break away, Mijn vriendjes de Beach Boys, ze komen van het strand van Zandvoort aanhuppelen... huppelen richting de studio op de tolweg van ZFM Zandvoort. met verbreken te weten. Het gezellige muziek van de Beach Boys Breakaway was dit, luisteraars. Uh, wat ga ik doen? Nou, ik ga nog meer muziek voor u draaien. Dat, uh, dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar dan moet ik eens even spieken in mijn... Uh, hoe zeg je dat? Mijn bundeltje uh, van nummers wat ik allemaal heb uh, klaarstaan. En uh, nou, laat ik, eens wat, uh, laat ik eens wat moois draaien van, uh, van de Bee Gees... Die hebben het over de vakantie, die is bijna afgelopen. Overigens voor uh, Noord-Holland-Noord, daar zijn de kinderen allemaal nog vrij van school. En wat ik u kan melden, wat heel erg leuk is: ik ben er gisteren geweest met mijn kleinzoon naar de uh, zomerkermis in, in uh, Alkmaar. Fantastische kermis met uh, een hele gemoedelijke sfeer, een mooie binnenstad. En dan in het zonnetje: als u niks te doen hebt en u wil, ja, u moet wel een paar cent uitgeven, want het is niet goedkoop zo'n kermis. Dat uh, heb ik gisteren aan de lijve ervaren, maar. Je hebt wel een uh, hele middag lol, hoor. Ziet er heel goed uit. Holiday hebben we het dan over. Vakantie. Ooh, a holiday. Such a holiday. Ooh, a holiday. Such a holiday It's something I think's worthwhile If the puppet makes you smile If not, then you're throwing stones Throwing stones Throwing stones Ooh, it's a funny game Don't believe that it's all the same Can't think what I've just said Put the soft pillow on my head Millions of eyes can't see Yet why am I so blind When there's someone else's meat, It's unkind, it's unkind dee dee dee dee, dee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 It's my turn to say, and I say, you're a holiday. It's something I think's worthwhile, if a puppet makes you smile. If not, then you're throwing stones, throwing stones. Hier comes my little uh, baby. We gaan eruit, laatst trouwens, met uh, Dave D. Dozie, Bicky Dit uh, is Duitsdag de week door. Dit was uur twee. Blijf nog een uurtje bij me, hoor, want uh, tot twaalf uur nog gezellige muziek. En straks nog weer cabaret. De